In heel Mexico woedt al jaren een bloedige strijd tussen drugsbendes en kartels. Bij die strijd om de macht zijn duizenden doden gevallen. Het weer bewolkt, en af en toe wat regen, temperatuur van 17 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. al wakker, met Kamran Oela en Engel Stol. Goedemorgen, het is woensdag 21 september. U luistert naar Nu al wakker van Omroep WNL, het ochtendprogramma voor iedereen die nu al wakker is. Wekelijks bespreken we het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. En komend u hoort u... Chefkoek Pierre Wind over vegetarische Facebook-recepten. Acteur Frank Lammers over het Nederlands Filmfestival en de Bende van Os. En ook spreken we met een van de machtigste mannen van Hilversum... Maar het is nu de woensdag na Prinsjesdag en dit jaar wordt de oude traditie in ere hersteld. Algemene beschouwingen op de dag na de troonreden. Vanaf kwart over tien zullen de fractievoorzitters van alle Tweede Kamerfracties het woord nemen. Premier Mark Rutte zal daarop reageren. Ja, van oud zijn de algemene beschouwingen een goed eikpunt voor de volgers van de Haagse politiek. Wie doet het het best in het debat? Wie komt goed over en wie weet collega's volledig vast te zetten in het debat? Voor debatdeskundigen wordt het dus een lange dag. Voor een van hen wordt het dan wel een hele lange dag, want hij zit nu al bij ons in de studio. Goedemorgen, Lars maar directeur van Die Beatrix. Goedemorgen. Ja, want een lange dag. Wat ga je vandaag doen? Ja, ik ga vandaag de algemene beschouwingen bestuderen. Dat betekent dat ik met een aantal collega's nou ja, zal volgen wat de politici zeggen, wat ze doen, waarom ze dat doen en uh, ja, voor de media daar verslag van doen. Maar dan zit je dus ook echt in Den Haag op de tribune? Vandaag niet, morgen wel. Uh, ik vind het altijd fijn om uh, één dag uh, te zien... wat de mensen thuis ook zien... en één dag in de Tweede Kamer te zitten. Want je ziet vaak iets heel anders. En ik vind het belangrijk om beide mee te krijgen. Ja, want wat, wat is er anders aan dan live thuis zitten of thuis kijken? Nou ja, als je in de Tweede Kamer zelf ziet... dan zie je vooral ook de dynamiek in, het, in de Tweede Kamer. En dan zie je vooral wat er gebeurt... als iemand bijvoorbeeld uh, ja, als kamerleden zelf niet aan het woord zijn. Dus de dynamiek tussen de kamerleden onderling. Je ziet iemand al ver voordat dat überhaupt in beeld komt, zie je iemand al naar de interruptiemicrofoon lopen. Dat, dat is leuk om te zien. Tegelijkertijd zie je dan wel iets heel anders dan wat de mensen thuis zien. En ik vind het altijd fijn om, om dat dus beide mee te krijgen. Straks praten we daar ook verder over. U bent eigenaar van Debatrix. Hoe is het debatteren bij u begonnen? Ik ben uh, ooit begonnen met debatteren omdat ik mijn Engels wilde verbeteren. Ik, ik wilde beter Engels leren spreken. Toen ben ik lid geworden van een debatvereniging waar ik altijd in het Engels debatteerde. Ik ben toen een aantal jaar lang de hele wereld rondgereisd. Van Oxford en Cambridge tot Singapore, Kuala Lumpur, Vancouver, Berlijn, Zagreb, Dublin, Cork. En meegedaan aan debatcompetities over de hele wereld. En daar uiteindelijk wereldkampioen in geworden. Wat triggert je zo om te debatteren? Nou ja, debatteren heeft twee dingen. Je moet voor een groep staan en spreken, dat vind ik leuk. En de ultieme kick is natuurlijk dat je gelijk krijgt van, van, van een jury. Zelfs als je weet dat je eigenlijk niet gelijk hebt. En nu volg je heel veel debatten. Je bent in 2008 ook bij de Amerikaanse verkiezingen geweest. Ja. En afgelopen week was je nog in uh, Engeland. Wat heb je daar gedaan? Ja, afgelopen vrijdag was de, de jaarlijkse conferentie of het symposium van, van de speechwriters in Groot-Brittannië. Dus dat betekent dat nou ja, dus de belangrijkste speechwriters daar, daar aanwezig waren. Maar ook bijvoorbeeld de, de, de speechwriter voor de, de Ierse regering. Uh, degene die de, de grappen schrijft voor, uh, voor, uh, voor David Frost, voor, voor John Kerry bij de verkiezingen. Ja. Die was daar allemaal aanwezig. En, en we hebben het daar gehad over hoe je goede speeches schrijft en hoe je dat beter kan doen. Maar daar, daar hou je nu ook mee bezig? Ja, precies. Nou ja, het, is, het zit heel dicht tegen het debatteren aan. Dus debatteren, dat is uh, nou ja, je eigen standpunt goed neer kunnen zetten. En goed kunnen omgaan met, met interactie, met lastige vragen. Nou ja, daar hebben we dus meer op het eerste uh, gericht. Je analyseert veel debatten. Je volgt die politiek ook zo intensief. Ja. Heb je ook ambitie om ooit zelf dat politieke debat aan te gaan? Absoluut, maar nog niet. Dus in de toekomst zien we jou terug als politicus? Ja, wellicht, ja. Nou ja, als je absoluut zegt, dan geef dat het. Nou ja, een... of, of je het mij terugziet, dat, dat, dat hangt van heel veel dingen af. Uh, ik zal het ook goed moeten doen. En ik zal ongetwijfeld heel veel uitgeleiders maken in het begin. Maar hopelijk uh, zit ik straks niet alleen op die achterste bankjes, maar ooit ook uh, daarvoor. Ja. Nou, vandaag zit je bij ons in ieder geval op de, op de eerste rij. Want straks gaan we met jou verder praten over de beste debatstrategieën van de coalitie, de oppositie. En uiteraard ook van eh, premier Mark Rutte. Hm. Maar eerst gaan we naar de ochtendklanten, want die zijn inmiddels op de deurmat gevallen of worden zometeen bij rondgebracht. Onze eigen Teen Verstegen heeft ze allemaal doorgenomen. Goedemorgen. Uh, u kon het zojuist al horen van onze uh, Amerika-correspondent Wouter Zantingen. Want homo's zijn toegestaan in het Amerikaanse leger. En NRC Next pakt uit met een pagina groot verhaal. In het artikel wordt de situatie vergeleken met Nederland. En de conclusie van NRC is dat homoseksuele militairen het goed gaan krijgen daar. Uh, want het Pentagon trekt er een.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 De grootste bonden hebben geen vertrouwen meer in de FNV-voorzitter. En de Volkskrant schrijft... Als onderhandelaar is zij ongeloofwaardig geworden. Wat zou de waarde zijn van afspraken met haar over bijvoorbeeld het ontslagrecht? Niemand kan daar nog wat van op aan. Alleen een nieuwe voorzitter heeft een kans het vertrouwen... zowel als bij de eigen achterban als onderhandelingspartners te herstellen. Die voor Jong-Gerius zure con con con conclusie is onontkoombaar. En uh, mannen met een buikje hebben eerder last van, van een erectiestoornis... dan mannen zonder buikje, meldde Spits eerder deze week. Inmiddels zijn ze gaan rondvragen en zo zegt een dikkere man tegen Spits... dit zal niet de reden zijn om af te vallen... maar mocht ik overwegen iets aan mijn figuur te doen, dan zal ik eraan denken. En een andere man met overgewicht zegt... een patatje in de week moet er kunnen, ik heb trouwens nog nooit Viagra gebruikt.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 Ja, tot zover de kranten die zometeen bij u op de deurmat vallen. Het is acht minuten over vijf. U luistert naar Radio 1, nu al wakker. En we gaan eens even ontbijten met een lekker stukje vlees. Want dat is natuurlijk wat we allemaal lekker vinden. Maar het vegetarische aanbod, hoe zit het daar nou precies mee? De Nederlandse bond organiseert tussen 3 en 9 oktober de Vegetarische Restaurantweek. Ook topkok Pierre Wind zet zich in voor meer variatie op de vegetarische menukaart. En vanavond geeft hij alvast een voorproefje. Dan kookt hij een vegetarisch driegangenmenu dat via Facebook is ontstaan. Pierre, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Ben je zelf eigenlijk een vegetariër? Nee, ik ben zelf uh, een flexitariër. dat wil zeggen die vlees eet, die vis eet, maar ook regelmatig gewoon uh, de maaltijd zonder vis en vlees, maar gewoon lekker groenten uh, en dat soort dingen. En waarom is een, een vegetarisch aanbod in Nederland zo belangrijk? Nou ja, ik, vind, ik, ik ben hier al niet al even uh, sinds deze week mee bezig, maar ik ben hier al mee bezig sinds ik uh, chef-kok ben, dat is uh, eind jaren tachtig, en uh, ik vind altijd dat een vegetariër als hij in een restaurant zit te eten, ook een feestje moet zijn. En, uh, ik, heb, ik weet niet of je nog zelf kennen van de geitenwolle sokken, hè, dat imago, dat was altijd een beetje sappig, en ze kwamen allemaal bekijkt af. En ik moet zeggen, het is nu een stuk beter in Nederland, maar het kan veel beter. Ik vind nog op regelmatig, uh, als je Restaurant gaat en je bestelt vegetarisch, nou, dan wil je eigenlijk hard weglopen. Ja, is het zo slecht? Nou, het is niet slecht, maar gewoon fantasieloos. Weet je, gewoon. Uh, ja, uh, de de, de het dood wordt nog steeds geserveerd of uh, dat soort dingen. Weet je wel wat gewoon, je kan, je kan het zo mooi maken. Het is, weet je wat het is? Uh, ik, ik, ik hoop dat je begrijpt, ik, ik geef ook les. En als ik zeg maar, dan vraag ik leerlingen zeg maar, een, om een vegetarisch gerecht te maken. En dat vinden ze zo moeilijk zonder vis en vlees. En dat hebben we heel veel mensen. Maar het is, het is heel makkelijk zelfs. Ja, is het makkelijker dan vlees, een beetje braden en zo? Nou, nou weet je wat, is? er zit zo'n mega zwart gat in het, in, het, in. het, Je kan er zoveel mee doen. Er is nog zoveel niet mee gedaan. Het is fantastisch. Bijvoorbeeld, ik heb ooit eens witlof gemaakt met witte chocola. Geweldig! Ja, dat, dat klinkt inderdaad helemaal goed, en, uh, maar de, dus, er is veel variatie mogelijk. Ja, weet je wat het kicken van die kettingbrief is? Dat is namelijk om te laten zien dat het heel makkelijk is. En die kettingbrief was, is echt kicken. De eerste begint met een incident en dan uh, de, de, volgende, de volgende, iedereen doet er incident bij. Op een ja, moment... Laten we nog even naar het idee gaan, wat is het idee van de kettingbrief op Facebook? Wat is er gebeurd? Nou, de, de, wat kik is, de eerste doet een ingrediënt. Nou, dan gaat het naar je vrienden. En dan, die maken ook weer ingrediënten. Die doet ook weer ingrediënten bij. Op een gegeven moment heb je tien ingrediënten. En dan heb je met elkaar afgesproken dat je nu een recept hebt. Maar je hebt alleen maar de ingrediënten gedaan. Dus dan moet je daar iets van maken. En, en het is eigenlijk wat wij willen suggereren: is, dat van alles kan je iets lekkers maken. Je, je hebt geen vis vlees nodig. Weet je, en ik ben niet tegen vis of vlees. Maar je kan ook gewoon kikken eten gewoon, zonder vis of vlees. Wat is de meest wonderlijke combinatie die je voorbij hebt zien komen? Nou ja, wat wel heel bijzonder was, was een, een meloen, kreepvroet, gierst... en dan appel en veldsla en dan ook nog, uh, uh, wat was het, uh, speciebonen. Nou ja, zelfs ik heb daar moeite mee. Wat, wat, wat moet ik met die kreepfruit? Maar Het moet wel eetbaar blijven, toch? Ik bedoel, het klinkt nu een beetje te ambitieus eigenlijk. Nee, het is juist kikken. Je moet hier iets mee gaan doen. Creatief. Het is echt gezellig. Weet je. En dan, krijg je zoiets, dan krijg je bijna hoofdpijn ervan en dan ga je maar aan de slag. En dan denk je, ja, het is toch kikken, weet je. Maar die vegetariërs hebben, zoals je net al zei, toch wel een beetje het geitenvolle sokken, imago Is dat nu nog steeds zo erg? Nee, want nou, het, is, het is veel hipper geworden. Want kijk, vroeger was, als je vegetariër was, had je, had je geitenwolle zoeken aan. Je was links of activist. En nu zie je juist, dat is ook juist in, in, in, in het rechtsmilieu, overal, is het gewoon nu hip. is hip. Kijk bijvoorbeeld naar onderzoeken. Als je nu kijkt op basisscholen, dan, dan zie je heel veel, vooral meisjes, die vegetariër worden. Is dat nu en, helemaal modern om te zeggen dat je vegetarisch bent? Maar doen ze dat dan wel omdat ze het zijn of omdat het stoer is om te zeggen? Nou, ik weet dit toevallig uit eigen ervaring, want ik weet toevallig, mijn dochter is nu veel ouder, maar mijn dochter was uh, vier jaar, toen zei ze uit eigen beweging van ik ben vegetariër. En, en dat heeft tot de dag van vandaag heeft, dat, uh, heeft ze dat uh, volgehouden. Wat ga je vanavond koken? Uh, ik ga koken, dat is echt lachen. Ik, ga, ik, ga, ik weet nog niet precies wat, want we gaan, met, met de winnaars gaan we gewoon echt brainstormen. Maar onder andere giers en uh, dat, dat is de basis. In, uh... En dit lot. En is er ook een nieuwe tijd om die oude groenten, zoals Pastinaak en zo, om dat ook weer eens naar boven te halen? Want dat, dat zie je bijna niet meer. Nee, maar je hebt bijvoorbeeld, weet je wat voor idee je in mijn kop komt? Als je zeg maar een Pastinaak, dat is een soort wortelachtige, aardappelachtig kleurtje met een wortel, hè? Ja. En als je daar een roosje, als je dat even gaat in een bouillon, en daar zet je dan een, een bloemkoolroosje op, gekookt in uh, iets lekkers, dan heb je een ijsje. Het oh. ziet eruit ziet er als een ijsje. Je zegt, kikken, hè? Het is tijd voor het ontbijt, maar dit klinkt heerlijk. Ja, maar, maar, maar, maar echt. We krijgen wat kikjes. En als we alleen maar hier mee kunnen, en, en, kunnen, kunnen laten blijken, tot, tot een, een, een dagje zonder vieze Vlees ook kikken kan zijn, dan ben ik helemaal gelukkig. En ga je samen met, met, met die winnaars koken of ga je het wel je eentje doen? Nee, nee, nee, samen samen. En, en we gaan dat in een restaurantje doen. En gewoon terwijl het nog loopt. Dus het is gewoon, uh, we gaan gewoon de keuken overvallen. En Dan oh. mogen we in een hoekje van de keuken staan en dan gaan we met de, met de winnaars gaan we echt koken. En ik weet echt nog niet waar het heen gaat. Nou, een spannende bijeenkomst vanavond om 6 uur. Pierre wint. Hij kookt zijn vegetarische kettingbriefrecept in re restaurant De Hage in Den Haag. Dankjewel, Pierre, en heel veel succes. Ja, en, ja ik hoop dat het gelukt En ik zou zeggen, het is ook nog goed voor de duurzaamheid. En ik zou zeggen, van, ben je vegetarisch? Nee, ik ben geen vegetariër. Maar eet je wel eens een dag hier uh, gewoon ge Ja, dat, is, dat wel. Ja, ik, wil het, ik probeer het wel soms. Oké, okay, kikker man. Nou, top. Nou, oké, okay, ik zou zeggen, eet smakelijk. Dankjewel. Oké. Okay, Oei, okay. okay, okay. dag, dag. Dag, dag. Pierre, wind, wat een drukte. En op dit vroege uur. Het is de woensdag na Prinsjesdag, de dag van de algemene beschouwingen. Vanaf kwart over tien zullen de fractievoorzitters van alle Tweede Kamerfracties in debat gaan met elkaar en met de premier Rutte. De algemene beschouwingen zijn een goed eikpunt voor de volgers van de Haagse politiek. Want hoe pakt de oppositie de coalitie aan en houdt de premier stand in zijn eerste algemene beschouwingen? We blikken vooruit met Lars Duursma, directeur van Beatrix. Goedemorgen. Goedemorgen. Nog even over gisteren, laten we even luisteren naar de koningin. Leden van de Staten-generaal. Ons land maakt economisch moeilijke tijden door. De schuldencrisis in Europa kan ook onze economie raken. Hoe vond u dat de koningin het deed gisteren? Nou, ze pakte de troonrede goed uit, laat ik daarmee beginnen. Uh, het was natuurlijk wel een, een pessimistisch verhaal. En dat komt natuurlijk vooral omdat zij dat verhaal niet zelf heeft geschreven. De, de regering heeft er uh, belang bij dat de koningin een, een, ja, een serieuze teneur zet... waarbij nou ja, mensen doordrongen worden van het feit dat het slecht gaat met dit land. En dat er lastige maatregelen komen. En ze hebben de koningin heel slim dat laten zeggen en die boodschap laten overbrengen. Zodat ze straks misschien wel, en dat zal waarschijnlijk vooral de VVD doen... iets meer optimisme kunnen brengen. Ja, want is de koningin de enige die dat, denk je, bij de mensen thuis kan bezorgen? Nee, maar ze is wel een hele goede kandidaat voor, omdat ze heel geloofwaardig is bij heel veel mensen. Als de regering het zegt, dan vinden veel mensen dat toch minder geloofwaardig dan wanneer de koningin, die boven de partijen zou moeten staan, die boodschap mededeelt. Nou, als we naar die regeringspartijen kijken, zal vandaag fractievoorzitter van de VVD, Stef Blok, eh, onder andere aan het woord gaan komen. Ja. Uh, gaat hij het moeilijk krijgen in het debat? Nou, vaak zijn het niet zozeer de, de, de, de regeringspartijen zelf die het de eerste dag heel moeilijk krijgen. Maar meer de premier die dan op de tweede dag antwoord moet geven op al die vragen. Dus ik denk dat Rutte het lastiger zal hebben en meer vragen zal moeten beantwoorden dan, uh, dan Stef Blok bijvoorbeeld uh, vandaag. Maar toch zie je vaak, en dat is vorig jaar bijvoorbeeld in de regeringsverklaring ook, dat Stef Blok hè, redelijk lang achter het, euh, het kathedraal stond en iedere keer werd geïnterrupeerd. In het verleden zagen we dat met de CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel, die urenlang achter het katheden moest staan. Ja. Dat heeft dus niet echt iets te maken met hoe moeilijk ze het hebben. Nou ja, de, de grap is dat de beste voorspeller voor het aantal interrupties dat een partij krijgt, is hoe goed ze het doen in de peilingen. Dus je ziet heel vaak dat als partijen het goed doen in de peilingen, krijgen ze veel interrupties, want dan proberen de andere fractievoorzitters ja, stemmen te krijgen en zich te richten op de achterban van die spreker via zo'n interruptie. Ja, als het niet zo goed gaat in de peilingen zoals met het CDA... Ja, dan verwacht ik ook dat ze minder interrupties krijgen. Ik noemde nog even al een Vorig jaar, Stef Vlok, het eerste grote debat. En toen ja. werd opeens, stond daar een stoïcijnse man. Uh, en, uh, opeens had iedereen het over hem. van uh, Wat arrogant, uh, weinig hoffelijk. Ja, nee, je kan er op twee manieren tegenaan kijken. Misschien was hij ook wat gespannen voor, voor zo'n belangrijk debat. Het gaf natuurlijk ook wel de VVD een hele mooie manier om, om Mark Rutte op een om juist op optimistische manier daar neer te zetten. Dus het contrast tussen Blok en Rutte was heel erg groot. En ik denk dat dat zeker de VVD daar, en uiteindelijk wordt de VVD waarschijnlijk meer afgerekend op wat Rutte doet dan wat Blok doet. Nou, gaf de VVD toch daar een, een goed verhaal. De cda fractievoorzitter voorzitter Haarsma, zien we weinig. Wat moet hij doen om hier in de schijnwerpers te komen? Zichtbaarder worden. Uh, het CDA heeft niet echt een man, Verhagen natuurlijk nu in het kabinet. Maar uh, verder, Buba, ja, die, die is wat onzichtbaar voor heel veel mensen, onbekend voor heel veel mensen. Dus hij zal daar herkenbaarder moeten zijn dan hij in het verleden was. Wat zou hij bijvoorbeeld moeten doen? Nou ja, een verhaal neerzetten, een visie neerzetten waar mensen in geloven. Want op dit moment is het ook niet echt duidelijk waar het CDA voor staat. Van heel veel partijen kun je nog zeggen van ja, daar staan ze voor, daar kun je het mee oneens zijn of niet... Maar van het CDA is dat onduidelijker. Nou, de partij is natuurlijk ook verscheurd bij, uh, bij de vraag of ze in het kabinet moesten gaan. Uh, het wordt nu tijd voor een, uh, voor een nieuw verhaal, een, een duidelijke visie. Nou, als hij die vandaag kan neerzetten, dan doet het CDA, CDA goede zaken. En denk je dat hij dat vandaag ook gaat doen? Dat blijft de vraag, want ik heb ook, uh, nou ja, meestal komt zoiets niet uit het niets. Het is niet dat, dat, dat ze een heel lang in een hokje gaan zitten en dan uiteindelijk bij de algemene beschouwingen eruit komen van jongens, we hebben het gevonden, dit is onze visie. Meestal zou dat ook op andere gelegenheden dan al naar buiten moeten komen. Ik heb het nog niet gezien, dus het zou mij verbazen als het vandaag ineens komt. Nou, dus CDA, Buma die weet dus wat te wachten staat, hij moet een verhaal, een visie gaan ja. neerzetten en niet alleen maar in debat gaan over de dagelijkse ja. dingen. Nou, straks gaan we het hebben over de oppositie. Wat draait uh, wat Lars Duusma, directeur van Btx eigenlijk Job Cohen aan. En we gaan het natuurlijk hebben over... Mark Rutte. Maar dat straks, we gaan eens ontbijten. Ja, want ons land ontwaakt op dit moment. En Nederland stapt strakjes onder de douche en gaat dan ontbijten. En wekelijks ontbijten wij mee met iemand die een bijzondere dag voor de boeg heeft. Ja, vandaag is het de Landelijke Vrouwen Bierbrouwdag. Ja, zelfs daar is een landelijke dag voor. Onder leiding van bierblogs en liefhebber Fiona De Lange maken vrouwen in Haarlem kennis met bier en het brouwen daarvan. Verslaggever Pieter van der Kruk zat vanochtend al met haar op een terras. ...ouderwetse kroeggeluiden zo op de vroege ochtend. Ik ben aan het ontbijten met uh, Fiona de Lange. Ontbijt je vaker met een biertje? Nee, dat is natuurlijk wel echt een uitzondering, hè? Is een biertje ochtends lekker? Ja, want je proeft het heel goed. Je hebt heel veel hele goede smaakpupillen ochtends, Dus je proeft er meer van. En je bent een, een bierblogger met een, met een missie. Er moeten meer vrouwen aan het bier. Hoe kan het eigenlijk dat het zo mannelijk is geworden, het bier? Ja, dat hebben de, de, mark, de marketeers van de grote bierconcerns hebben dat wel een beetje uh, veroorzaakt. Zodat zij gewoon jarenlang alleen maar hun uh, commercials op de mannen hebben gericht. En waarom moeten vrouwen aan het bier? Wat is er mis met, uh, met een wijntje? Nou ja, het is gewoon zonde als vrouwen niet de keuze maken om bier te drinken om de verkeerde redenen. Omdat ze denken dat dat uh, uh, allemaal bitter is. Ja, dat is niet zo? Nee, dat is absoluut niet zo. Er zijn echt ja, duizenden verschillende smaken en uh, mogelijkheden. En uh, ja, dat weten heel veel mensen niet, dus dat is gewoon zonde. Het is een landelijke vrouwenbierbrouwdag en een netwerkbijeenkomst. We gaan ook een beetje netwerken met elkaar. Maar we gaan echt twee uh, bieren brouwen, een blonde en een bruine. En uh, ja, we gaan gewoon de hele workshop alles doen en we gaan zelf ook uh, echt brouwen. En gaan jullie dan allemaal uh, laddertjes zat naar huis? Nee, nee, we gaan proeven. Dus degusteren. Dus dat is een uh, misverstand. Dus, uh, degusteren, wat is dat? Dat is proeven eigenlijk. Het is uh, de mooie term voor... Uh, voor een, ja, vanuit België komt dat een beetje. Degustatie, bieren proeven. En dan gaat dat net zoals bij wijn? Ja, dat gaat net zoals bij wijn. Behalve dan dat wij het doorslikken. Want uh, achter in de tong uh, proef je veel meer van de smaak van het bier. En uh, dat is zonde als je het niet doorslikt. Moet je ook zo draaien, net als bij wijn? Ja, dat is wel goed, want uh, daarmee uh, komt het aroma ook los. En dan kun je ook meer uh, ruiken. En moet ik dan ook zo, zo, zo met mijn mond zo doen? Nee, nee, nee. nee. Dat, ja, dat kun je wel doen, maar het is wel goed om het een beetje te verspreiden. Want daardoor proef je het goed op je tong. Nou, uh, kom erop, zou ik zeggen. Ik wil wel weten hoe het moet. Nou, is goed. Welke... Nou, we beginnen met de, met de zoete, denk ik? Ja, dat is goed. De mongoso mango. Oeh, is wel heel erg zoet. Ja, dat is heel erg zoet. <laughs> het is gewoon ranja. <laughs> ja, zo kun, je, zo kun je het wel... Zo kun je het, nou, ranja niet. Het is mango. Het is gewoon fruitbier. Het is gewoon een, een, een, ja, een fris fruitbier. Kijk, voor ieder zijn smaak natuurlijk, hè? Nou, er staan nog allemaal flesjes bier op tafel. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wat, uh, wat staat er nog meer tussen? Nou, we hebben hier een Racing Bitch. Dat is natuurlijk heel heftig, hè, voor de ochtend. Amerikaans bier. Dit is een heel, uh, heel schreeuwerig etiket. Ja. Met, met, eigenlijk, met een hele enge hond erop. Ja. En ik ben wel heel benieuwd. Ja, zit er ook heel veel alcohol in? Uh, ja, er zit wel uh, 8,2 of 8,3 uit mijn hoofd gezegd. Dus uh, ja, 8,3. Dus uh, ja, dat is, wel, uh, het is wel, wel behoorlijk. Maar hij is wel fris door de bitterheid. Zegt uh, bier voor hele stoere mannen en vrouwen? Nou ja, nee, ja, ik vind, ja, dat vind ik een misvatting, denk ik. Ik vind het juist, het is een nieuwe stijl, een beetje nieuw. Het is surrealistisch, het etiket als je het ziet. En uh, ja, het is gewoon het nieuwe, het nieuwe bier ook een beetje, hè? Een Nieuwe trends. Uh. Dus het is wel een heel ander bier als dan net hoor. Deze. Wordt het schrikken voor mij? Ja, misschien. Nou, we gaan het proberen. Even zo draaien. Een mooie witte schuimlaag zit erop. Een dikke. Dat is een beetje goudkleurig. Ja, ja, het is inderdaad zo. Zo, het is inderdaad wat schrikken dat, dat daarna. Dat is heel pittig. Ja, kittig. hij, uh, hij uh, rond heel erg af in een droge bitterheid, hè? Ja. Dus dat blijft nog lang hangen. Dus de hop, Amerikaanse hop, het is gewoon een sterke hop. Waarmee is dat gemaakt. Nou, jullie gaan vandaag vast en zeker nog veel meer biertjes drinken. Ja, ja we gaan proeven. We hebben een, een, ja, ongeveer vijf verschillende bieren. Ook heel divers, heel uiteenlopend. Om juist uh, te kijken wat de vrouw ervan vindt. Ze gaan blind proeven. Ze weten van tevoren niet wat ze krijgen. Bedankt voor het verhaal en een hele fijne dag. Ja, bedankt. We gaan er wat moois van maken. Nu hoorde wnl slaggever verslaggever Pieter van den Kruk... aan het ontbijt met een bierblogster, Viola de Lange. Dat de televisie wil draait om kijkcijfers is alom bekend. De beste programmakers proberen het ene na het andere kijkcijferkanon op de buis te brengen. In de nieuwe review die vandaag verschijnt staat de lijst met 25 machtigste personen in Hilversum. Een opvallende binnenkomer is Bas de Vos van Stichting Kijkonderzoek... die alle kijkcijfers van Nederland bijhoudt en hij komt met stip binnen op plek 4. Bas de Vos, goeiemorgen en gefeliciteerd. Goedemorgen, dankjewel. Een van de machtigste personen in Hilversum? Ja. Hoe voelt dat? Ja, bijzonder. Nou ja, ik denk dat het uh, meer aangeeft wat het belang is van kijkcijfers in de Nederlandse televisiemarkt. Dan dat ik daar nou zelf als persoon zo'n uh, hele dominante rol in, uh, in vervul. Ik denk dat het zegt meer uh, ook over de, wat over de kwaliteit uh, van het werk. wat uh, uh, wij als ESCO-bureau en de uitvoerende bureaus leveren aan de markt. Want voelde je je vereerd toen je het hoorde? Nou, ik, ik, ik vind het wel geestig, laat ik het zo zeggen. Dat, dat, dat, dat, de, de, het is wellicht wat te veel eer op één persoon, omdat uh, het kijk onze projecten is waar in, in de markt, ik denk wel, 50 mensen voor werken. Ja. Uh, dus ik, ik denk dat die in, allemaal een beetje in deze credits uh, meedelen dan. Maar ja. even nog uh, terug naar, dat, uh, naar die top 5, of top ja. 25, maar je staat in de ja. top 5? Weet je wie er vorig jaar op vier stond? Uh, geen idee. John de Mol. Zo. Ja dat belooft wat voor volgend jaar? Ja, wie weet. Maar misschien verdwijning ik volgend jaar ook wel weer gewoon uit de lijst. Dat, dat komt bij de dergelijke lijst ook wel eens voor natuurlijk. Want die moet je nu nog voor je dollen. John de Mol, Erland Galjaard, de baas van RTL4 en Marja van Bijsterveld, De minister die, die mediazaken in haar portefeuille heeft. Ja. Um, komt Kijkonderzoek, want daar ben je de directeur van de stichting. Ja. Komt dat ook daarna? Dus eerst de grote producent, dan de grote zender, de minister en dan het Kijkonderzoek? God, ja. Um, ik denk dat kijkonderzoek wel een belangrijke grondstof vormt voor de, voor de televisiemarkt. En uh, dat gaat van zendermanagement uh, tot programmamakers, uh, reclame reclamemakers, reclameinkopers en reclameverkopers. Dus dat speelt zeker een belangrijke rol daarin. En in hetzelfde artikel, want je werd ook nog geïnterviewd over die kijk, uh, kijkcijfers, ja. er wordt ook wel wat kritiek geleverd tegelijkertijd dat het kijkonderzoek eigenlijk niet helemaal deugdelijk meer is. Ja, de, de, de, ja. De kritiek is, is uh, altijd prima, of, of kritisch uh, een blik op, uh, op onderzoek in zijn algemeenheid. De, de kritiek waar in het artikeltje naar verwezen wordt, is uh, kritiek die roept uh, van ja, het klopt allemaal niet meer. En het kan veel makkelijker dan alle setteboxen in Nederland uit te lezen met een chip en zo. Uh, dat zijn naar mijn mening uh, meningen die niet gestroeld zijn op veel kennis van het kijkonderzoek aan zich. Uh, want het kijkonderzoek is, is zeker in Nederland echt of die art... Uh, uh, onderzoek, wat ook internationaal zeg maar uh, echt vooruit loopt. Uh, uh, hoe, wordt het ook, hoe wordt het in Nederland ook alweer gedaan voor die mensen die het niet precies weten? Ja, de, in, in, zeg maar, in een hele korte samenvatting, want ik kan natuurlijk uren over praten. Uh, de, om te weten uh, hoeveel mensen naar een programma hebben gekeken of naar een reclameblok, uh, moet je een paar dingen vaststellen. Je moet vaststellen uh, welke zender er op stond uh, op de televisie, waar naar werd gekeken. En je moet weten wie er achter zit. Uh, dat meten we in het kijkerspanel, dat uh, onderzoek wordt door Intermat GFK fonds uitgevoerd. We hebben een panel van 1235 huishoudens, ongeveer 2750 personen. En die hebben aan al hun televisies in huis en aan alle randapparaten... een zogenaamde kijkmeter aangesloten. En die kijkmeter die weet op basis van slimme techniek die daarin zit... welke zender uh, er op de televisie is of, of welke dvd er wordt afgespeeld... of uh, dat er een harddiskrecorder staat te spelen. Dus dat doet die meter. En de mensen in het panel melden zich met behulp van een speciale afstandsbediening... die bij de televisie uh, of bij die meter hoort. Uh, door middel van één knop uh, melden die mensen zich aan of af. Dus als ze beginnen met kijken, drukken ze op een knop. En als ze stoppen met kijken, drukken ze op diezelfde knop. En dan weten we, omdat we heel veel dingen van die mensen weten... welke soort mensen er zitten te kijken. En dan weten ze dus wie zaten er te kijken. En je weet wat zaten ze te kijken. En het bureau Nielsen stelt voor ons vast... Uh, minuut welke programma's en reclames en dergelijke er wordt uitgezonden. Nou, nu bewees Geen Stel vorig jaar ook nog dat er wel makkelijk mee te froteren bevalt. Zijn, zijn ze dan wel reëel, die kijkcijfers? Die kijkcijfers zijn zeer reëel. Uh, de beweringen destijds van de uitzendingen van, uh, van uh, Geen Stel, uh, nou, laat, laat ik zo formuleren, die, die klopten niet helemaal met wat er beweerd werd. Uh, er werd geclaimd dat er grote invloed uitgeoefend kon worden en zo. Het systeem van kijkonderzoek zit, zit zo gedegen in elkaar en daar zit ook 30 jaar uh, minimaal ervaring achter. Juist om te garanderen dat het onafhankelijk kan gebeuren en uh, dat je daar dus ook niet mee kan lopen schoemelen. En hoe werkt het bij de radio, is dat het hetzelfde, op dezelfde manier? Uh, nee, wij gaan alleen over kijkcijfers, uh, dus over radio kan ik wat minder in, uh, in, in detail vertellen. De radio uh, werkt op dit moment nog met um, wat radiologs genoemd worden, dat zijn zogenaamde dagboekjes. Uh, die dan wel op papier, maar in de meeste gevallen via een online uh, uh, dagboek, worden bijgehouden door, uh, door een panel. Kijkcijfers die uh, die maken of breken, een programma veelal. Uh, ik heb wel misschien wel een tip voor u om uh, nog mochtiger te worden. Als je naar de programma's van Erland Galja uit en John de Moor gaat saboteren, dan staat alleen de minister nog boven u. Ja, maar als, als zou ik het willen, dan zou het me nog niet lukken om het te saboteren. De hele structuren, zo, wij, wij zijn een onafhankelijke organisatie, die nou, werkt namens alle partijen in de markt. Uh, ja. Dus we zijn in die zomer ook echt een onafhankelijke organisatie. En tussen ons en de uitvoerende bureaus zitten ook allerlei waterscheidingen. Die, zelfs al zou ik het willen, uh, uh, dan zou het me nog niet lukken om daar invloed op uit te oefenen. En u deelt die vierde plek in uh, Nieuwe de Vries Top 25 Machtigste Mensen in Hilversum met uw 50 collega's bij Stichting Kijkonderzoek. Ja, nou dat is mooi, uh, mooi gezegd. Het is precies half zes en dat betekent tijd voor het. Het nieuwsminuutje. Met onze WNL-collega Bastiaan Nachtegaal.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 De Taliban hebben toegegeven achter de moordaanslag op de Afghaanse oud-president Rabbani te zitten. Rabbani werd gisteren thuis vermoord. De, de, de Taliban vertellen dat een speciale eenheid zijn vertrouwen had gewonnen. Toen ze allemaal binnen waren, bliezen ze zichzelf op. En dan de Nikkei-index. De beurs schmolt al de hele tijd een beetje tussen groen en rood. De balans staat nu op een winst van 0,01 procent. En dat is dus praktisch in het midden. Tot zover. Het nieuwsminuutje. Dankjewel, Bastiaan Nachtegaal, met het laatste nieuws. En we gaan eens even kijken hoe het met het laatste weerbericht gaat... want onze eigen weerman Stijn van Antwerpen die zit alweer klaar met al zijn apparatuur. Goedemorgen Stijn. Goedemorgen. Ja, wat wordt het weer vandaag? Ja, het is, het is een beetje bewolkt op dit moment. Uh, dat alles hebben we te, te danken aan een, uh, aan een occlusiefrond... dat op dit moment boven Scandinavië hangt. En die bewolking, ja, dat is best hardnekkig. We zien een hele mooie scheiding met daarachter dus opklaringen... maar daar zullen we nog langer niet mee te maken uh, krijgen... Uh, ja, vandaag eigenlijk gewoon een, uh, een wat druilerige dag op het programma. Ja, misschien is het op de ene plek net wat droger dan op de andere. Maar ik denk dat eigenlijk uh, nou, het westen en noordwesten en noorden van Nederland vandaag te maken gaat krijgen met wat regen of wat motregen. Nou, erg veel zal het allemaal niet voorstellen. Maar woon je in dat gebied, dan is een paraplu vandaag wel even nodig. Nou, we zien vandaag een temperatuur van ongeveer zo'n 17 graden in het westen, zo'n 19 graden in het midden. En in het uh, zuidoosten wordt vandaag al de 20 graden grens behaald. En de temperaturen die blijven eigenlijk vandaag een beetje stijgen. Ook uh, zal vanavond en vannacht de wind wat aanwakkeren. Dat gaan we vooral merken, want die zal dan vrij krachtig tot krachtig wezen op, uh, uh, uit het zuidwesten. Maar nou, vanavond en vannacht is de temperatuur ook niet echt ver. Er komen wel wat opklaaien voor. En mocht de wind dan wat gaan afnemen in het binnenland dan wel... dan kan er ook wat mist gaan voorkomen. Nou, donderdag overdag... dan zien we eigenlijk al wel dat de zon er meer doorheen probeert te komen. Uh, ja, het westen maakt daar nog niet echt heel veel kans Op het oosten trouwens ook niet. Ja, We moeten het net doen met die enkele opklaringen Dat zal er dan voor gaan zorgen dat op een enkele plek opnieuw weer 20 graden wordt gehaald. Maar Weerman Stijn, mag ik je wat vragen? Want je hebt Jawel. het over een druilerige dag vandaag. Het ja. wordt toch juist een lekkere nazomer? Daar hebben we het net nog over gehad. Ja, inderdaad, dat zit er ook aan te komen. Maar we moeten eigenlijk nog door twee dagen uh, met echt ja, nou ja, minder weer... moeten we nog even doorheen zien te komen. Nog even doorbijt, van... maar daarna wordt het echt lekker weer. Ja, daarna lijkt het toch echt op dat we nog even lekker gaan nazomeren... Ja, en als we dan volgende week gaan bekijken, dan hebben we het al uh, over temperaturen van ruim boven de 20 graden. Nou, dus dat, dat, lijkt... Wel heel erg ja, dat lijkt me ook een perfecte afsluiting, want wat willen ja. we liever dan dat we horen dat het meer dan 20 graden gaat worden. Dankjewel, Stijn van Antwerpen, onze eigen weerman. En hopelijk kan je volgende week nog hogere temperaturen melden. Ik hoop het ook. Dankjewel. Het is de woensdag na Prinsjesdag, de dag van de algemene beschouwingen. Vanaf kwart over tien vandaag zullen de fractievoorzitters... van alle Tweede Kamerfracties in debat gaan met premier Rutte. Ja, een algemene beschouwing zijn een goed eikpunt... voor de volgers van de Haagse politiek. Want wie is de ware oppositieleider? Houdt Job Cohen stand? We blikken vooruit met Lars Duurzma, directeur van DebayTricks... Um, Gisteren reageerden eigenlijk alle fractievoorzitters meteen al. Wilders noemde Cohen de grote gedoger. En, nou, Cohen die vond Wilders weer de grote gedoger. Kunnen we nu concluderen dat Cohen eindelijk de oppositieleider is? Dat nu Wilders juist Cohen opzoekt en niet Roemer of een, uh, een pechdod? Nou, dat vind, ik, dat vind ik te snel. Wat je vaak ziet dat Wilders heel slim doet, is hij richt zich in interrupties en ook in aanvallen tijdens het debat op zijn electorale tegenstander. Dus degene die veel zetels heeft of weg kan snoepen bij de PVV, daar richt hij zich toe. Je zag een aantal jaar geleden dat hij op de hele eerste dag maar drie interrupties maakte, waarvan twee bij het CDA en één bij de SP. Waarom deed hij dat? Omdat op dat moment uit de peilingen bleek dat dat de partijen waren die het meeste van de kiezers van de PVV wegsnoepen. Op dit moment ziet hij kennelijk dat de Partij van de Arbeid degene is die het dichtst bij de PVV zit. Dus richt hij zich tot de Partij van de Arbeid, of je daaruit... De conclusie moet trekken dat de Partij van de Arbeid de nieuwe coalitie of de oppositieleider is en Cohen de nieuwe oppositieleider is. Nou, dat vind ik, dat vind ik te gemakkelijk. Wat moet Job Cohen doen vandaag in het de debat? Hij moet een alternatief bieden, want hij, hij zet zich heel erg af tegen het regeringsbeleid. En hij geeft aan dat het slecht is, dat het oneerlijk is, dat het de mensen op een verkeerde manier raakt. Dat er verkeerde beslissingen genomen worden, verkeerde keuzes gemaakt worden. Hij moet een alternatief bieden waarvan mensen zeggen ja, inderdaad, dat was beter geweest dan dit regeringsbeleid. Moet hij een soort compromis sluiten of echt met een heel ander plan komen? Nee, ik denk ja, dat het hangt een beetje vanaf hoe je de algemene beschouwingen ziet. Want je kan, je kan traditioneel kan je op twee manieren kan je de algemene beschouwingen zien. Is het een manier om beleid te beïnvloeden? Bijvoorbeeld door een, een, een toezegging van het kabinet los te peuteren... Eh, door een uh, meerderheidsbesluit te nemen in de Tweede Kamer? Of zie je het als een mogelijkheid om de kiezer voor je te winnen? Nou, traditioneel richten de regeringspartijen zich tot het eerste. Zij pro proberen het beleid te beïnvloeden. En dat kan heel makkelijk omdat zij vaak een meerderheid hebben in de Tweede Kamer... En de oppositie richt zich vaak tot het beïnvloeden van de kiezer thuis. Om in ieder geval te zorgen dat je de volgende keer meer kiezers hebt. Nou ja, ik denk dat het voor, uh, voor de Partij van de Arbeid heel lastig zal zijn... om het beleid heel erg te beïnvloeden. Dat ligt al voor 99% vast. Dus dan denk ik dat het geen schande is als je zegt... Nou ja, Heel veel valt daar dus niet te regelen. Ik richt me gewoon tot de kiezer thuis, zodat het volgende kabinet in ieder geval eentje wordt met een sterk partij van de arbeid. Wat opvallend is dat er niet gesproken is deze zomer over koffiedrinken van de linkse leiders. En toch zien we zowel pech tot als uh, Jolande Sap, als je op Hen soortgelijke verhalen houden. Weinig hervorming, hè, de, de, de, de, de middeninkomens worden aangepakt en, en met name de mensen aan de onderkant worden aangepakt. Is daar ja. toch iets van samenwerking te herkennen? Is dat juist handig? Of juist nou ja, handig? Ja, ze hebben een soort gelijke verhalen... maar ze hebben natuurlijk wel allemaal een eigen tegenbegroting gepresenteerd. Dus ja. helemaal op één lijn zitten ze niet. En ze kunnen ook niet dus één lijn verdedigen met z'n allen. Zou dat verstandiger zijn in dit debat op dit moment? Dat is de vraag. Want je, je, als je als, je, als uh, alle partijen samen uh, jezelf neerzet, dan loop je ook weer het risico dat je je eigen verhaal juist verliest. En mensen willen ook weten: waar staat de Partij van de Arbeid voor? Waar staat de SP voor? Dus ik weet niet of het verstandig was geweest om één tegenbegroting te presenteren. Nou, je ziet nu wel dat het daardoor wel verdeelder overkomt. Cohen, die, die stond vorig jaar ook met name bekend in het debat, rondom de regering zo klein als de grote stamelaar. Dat kwam niet helemaal lekker uit de woorden. Wat heb je nog? tips voor hem, wat voor debattruc zou hij kunnen gebruiken... juist om dat te verbloemen? Nou, je ziet dat Cohen vaak in problemen komt... als hij zich laat afleiden door iemand aan wie hij een hekel heeft. Dus als hij tegenover een PVV'er staat, dan begint hij te stamelen. Terwijl als hij tegenover iemand staat met wie hij het goed kan vinden... hij daar ineens heel zelfverzekerd staat. Ik denk dat Cohen, de belangrijkste tip die ik hem kan geven... is vergeet even direct wie tegenover je staat. Probeer niet Geert Wilders te overtuigen, want dat zal je niet lukken... Hoe hard je het ook probeert, richt je tot die kijkers thuis. En probeer die te overtuigen. Dan ben je vaak al veel rustiger dan wanneer je echt een pvv'er ziet... die je bloed onder de nagels vandaan weet te halen. Maar zou hij dat kunnen uitschakelen? Ik bedoel, het lijkt me best wel moeilijk om dat voor hem niet voor te stellen. Nou ja, het is wel een, een probleem van de Tweede Kamerleden... dat ze dat vaak niet kunnen inderdaad. Dat ze echt lijken te proberen om elkaar te overtuigen. Terwijl je, ja, je weet vaak één ding zeker... Wat ze aan het begin van de algemene beschouwingen vonden... vinden ze aan het einde nog steeds. Dus dan kan je wel. De, en Femke Halsma had dat heel erg. Dat ze echt leek te willen proberen om Wilders te overtuigen. Om hem te bekeren. Ja, dat, dat, dat gaat niet lukken tijdens zo'n debat. Dus vergeet even het overtuigen van elkaar. Het wordt wel eens gezegd... de beste debater is een debater die een kwartslag draait. Dus als je twee debaters tegenover elkaar hebt... En is het de beste die beter is degene die niet langer degene probeert te overtuigen die tegenover omstaat. Maar degene die een kwartslag draait en denkt ik ga het publiek voor me winnen. Nou ja, daar draai je volgens mij ook deze, tweede, of deze algemene beschouwingen voor een belangrijk gedeelte om. Dat is ook eigenlijk de grootste tip die je ze kunt geven. Draai een kwartslag. Draai een kwartslag. Nou, dat lijkt me een mooi moment om dit, deze ronde af te sluiten. Straks gaan we met je doorpraten, want dan is de vraag... wat moet Mark Rutte doen? Moet hij ook een kwartslag draaien... of moet hij een pirouette maken? Maar daar hebben we het straks over. We gaan eerst luisteren naar muziek van eigen bodem... zoals u het gewend bent van Omroep WNL op de vroege woensdagochtend op Radio 1. Dit is Jurk met Trem 7. ZEKT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 ze verdrietig is, maar God, wat is ze mooi, zo mooi, zo ja. mooi, zo mooi. Zo mooi. Jurk met Tram 7 op Radio 1. Het is 11 minuten over half 6. U luistert naar Nu Al Wakker en het is woensdag. Dat is de dag dat de weekbladen uitkomen. Wij hebben ze alvast voor u doorgenomen. Laten we starten met Vrij Nederland.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 Wellicht is dat het belangrijkste ingrediënt voor Links-Nederland. Op de korven van HP de tijd veel roodgekraste gezichten. Het zijn de zogenaamde talenten van de Partij van de Arbeid. Helaas voor hen, ze verdorren achter partijleider Job Cohen. En is er dan nou ook nog iets positiefs te melden? Nou ja, kijk, als je het afscheid van Paul Scheffer als hoogleraar grote stadsproblematiek toejuicht... dan is dat in ieder geval een positief bericht. HP maakt een profiel van de studeerkamergeleerden.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 Ja, zeker. En wij blijven in het medialandschap. Revue komt met de top 25 machtigste mensen in Hilversum. Wij staan er helaas nog niet in. Wel is er een nieuwe nummer 1. John de Mol, hoe kan het ook anders, is de nieuwe koning van Hilversum. Vorig jaar viel die eer nog ten deel aan Matthijs van Nieuwkerk. Opvallend is dat zowel RTL 4-baas Erland Galjaard... als rtl content manager Matthias Scholte in de top 5 staan. En tot zover de tijdschriften. Vanaf vandaag kunnen filmliefhebbers hun hart weer ophalen... want op deze woensdag start namelijk de 31e editie... van het Nederlands Filmfestival in Utrecht. De film De Bende van Os opent het filmfestival... en acteur Frank Lammers, bekend van films als Zwartboek en Nachtrit... speelt daar de rol in van Harry Den Brok, een charmante verzekeringsagent. Goedemorgen, Frank. Ja, goedemorgen. Een charmante verzekeringsagent. We zien je wel ja. vaker in andere rollen. Je bent vaak wat een, een donkerder type. Hoe was ja. deze verandering in een wat charmantere agent... Nou ja, ja, kijk, dat is natuurlijk voor mij ook leuk om eens die kant van mezelf te laten zien. Wie weet levert het wat op. En wat lezen... voor man is Harry Den Broek? Ja, Harry is een beetje de, de consulier van de bende van Oost. Dus als er dingen geregeld moeten worden, dan komen ze bij Harry uit. Het is ook de enige die, die gestudeerd heeft in heel Oost in die tijd. Dat is de enige die kan lezen en schrijven. Dus een uh, verzekeringetje, brandje, iemand omleggen, Harry regelt het wel. De bende van Os, dat is een tijd geleden. Wat, voor, wat was dat ook weer voor groep? Nou kijk, uh, eigenlijk strekt zich dat uit over 60 jaar uh, geschiedenis, vanaf eind uh, negen, uh, wat is het, uh, 19e eeuw tot uh, aan de Tweede Wereldoorlog. Uh, je had heel veel industrie in Os, uh, de eerste uh, margarinefabriek bijvoorbeeld was ook de eerste plek waar de industrie weer wegging, omdat het ergens anders goedkoper was. Dus uh, ten gevolge was er veel werkeloosheid Dan moesten de mensen op een andere manier hun geld bij elkaar scharrelen. Je moet het een beetje zien als uh, een soort Robin Hood-achtige feel zonder dat ze het dan daadwerkelijk ook aan alle armen gaven. En, en wat voor verhaal kunnen we verwachten in de film? Het gaat natuurlijk over die banner, maar wat, wat doen zij? Nou, ja, kijk, de werkelijkheid was eigenlijk nog harder dan, dan in de film zit, maar dat, dat is bijna niet te verfilmen. Er zit bijvoorbeeld een scène in uh, uh, dat er een marge wordt doodgeschoten en uh, begraven. En die avond... Uh, Komt even een brommer langs! En die avond uh, viert er bij een feestje. in het café en worden ze zat en begraven, uh, besluiten ze om s'avonds die man weer op te graven en in zijn kist tegen de uh, kazerne aan te zetten. Maar dat wordt niet verfilmd in deze film? Ja, dat wordt wel verfilmd. Oh, dat wel? Uh, maar dat vonden wij lomp genoeg, want in het echt hebben ze toen ook nog 100 kilo paardenmest over dat lijk heen uh, gegooid. En dat vonden wij dan weer wat een gortig. Weet je. Eigenlijk is het een hele aardige film, een hele lieflijke film. Uh, ja, heel lieflijk. Ja, nee, dat is hij niet. Uh, uh, want ja, is natuurlijk wel uh, interessant. Er is een enorme strijd tussen uh, nou ja, een beetje de katholieken en de, en de protestanten, die hier vertegenwoordigd worden door de Maréchus C., die uh, door Den Haag naar ons zijn gestuurd om moorden op zaken te stellen. Het is ook wel grappig dat uiteindelijk in de geschiedenis de meeste van die marsjes overliepen naar de NSB in de Tweede Wereldoorlog en dat die Ossenaren daar een soort rechtdoening uit haalden. Zo van, zie je, hier waren het toch allemaal fout, we hadden gelijk. Precies. Loopt film ook tot dat moment, tot aan de oorlog? Uh, nou, ja, kijk, vlak voor de oorlog viel op deze hele kwestie het kabinet Colijn. En uh, dat is ergens waar de film stopt, ja. Oké. Okay. Het, uh, het is één grote gekte bij jou op de achtergrond, hoor ik. Um, ja, het leeft hier hè. gewoon niet meer. Uh, Mooi. Het is de openingsfilm van het Nederlands Filmfestival. Ja. Hoe bijzonder is dat voor een acteur? Voor een acteur, ja. Uh, nou, kijk, het zijn, het zijn uh, tussen ons gezegd en gezwegen meestal niet de leukste premieres omdat uh, er heel veel mensen naartoe moeten en daardoor je de kaarten voor je eigen crew eigenlijk uh, um, moeilijk kwijt kan. Dus, uh, uh, maar het is goed voor de publiciteit van de film sowieso. En, uh, uh, maar de dag daarna is de première in Os. Die wordt denk ik nog veel gezelliger. Ja, want wat gaat daar gebeuren voor extra's? Ja, daar komen ook. die film is gemaakt, onder andere door 40 figuranten uit Oost die, die, die 20 dagen hebben rondgelopen op die set, uh, nagenoeg belangeloos. Ja goed, ze krijgen twee tientjes per dag. Nou, is toch mooi? Ja, is een mooi verdrag. Uh, maar de sfeer die die mensen meebrachten, die was geweldig. En uh, die mannen zijn er dan ook allemaal. Dus ik ben bang uh, dat ik niet uh, heel ongeavond uit die strijd ga komen, uh, donderdagavond. Nou, dat wordt in ieder geval spannend. En naast de figurant ook een bijzonder bendelid, namelijk advocaat Kuipers. We kennen hem als ja. advocaat van Holleder. Ja. Is dat een nieuw acteertalent? Uh, dat zou ik niet durven zeggen. Het is wel een geweldige gozer. En dat wat hij moest doen in de film, uh, deed hij geweldig. En ik vond, uh, hij belde mij op. En, ja, ik vond het heel leuk. dat, dat, dat Hij, uh, hij voelde zich zo betrokken bij het onderwerp. Het was zijn afstudeeronderwerp uh, tijdens de rechterstudie. Ja. Hij wist er ook heel veel van. Hij komt Precies. uit Os. En, uh, ja, waarom niet? Maar hij kan uiteindelijk toch weer beter terug aan de rechtbank in plaats van een filmset. Nou ja, hij heeft een mooie lelijke kop, zeg maar. Hij is een mooie jongen, maar ook met iets hards uh, eroverheen. En uh, dat past heel goed in de film, anders hadden we het ook niet gedaan. Hij nee. past daar naadloos in. Dat is het mooie eraan. Nou, nog even terug naar de première. Waarom moeten mensen naar deze film, naar de bende van ons... Ja, omdat het een echte Nederlandse maffiafilm in de jaren dertig is. En dan, uh, uh, uh, hij is grappig, hij is spannend, hij is hard. Het is historisch verantwoord en er wordt verschrikkelijk goed in gespeeld. Dus uh, daar krijg je echt geen spijt van. En welke films ga je zelf nou nog kijken op het uh, filmfestival deze week? Nou, ik ben aan het repeteren voor Prometheus met Noord-Nederlands toneel. Uh, dus ik zie helemaal niks. Nee, maar, je bent mor zeg. maar morgen ben je er wel bij, vandaag bedoel ik. Morgen ben ik erbij, donderdag ga ik stuk in Os. En, uh, nou, je hebt in ieder geval een de, mooie week voor de boeg. De, zeker. Nou, bedankt acteur Frank Lammers en veel plezier vandaag bij de première. De film draait vanaf 29 september in alle Nederlandse bioscopen. Dank je wel. En dan naar een andere hele bijzondere dag dat het vandaag is... De dag van de vrede. In het dooroorlog getuizen der de Somalië... strijden kinderen in een Koran-voorleeswedstrijd... Le om gruwelijke prijzen, zoals een machinegeweer of handgranaten. Vrede lijkt, lijkt in dit land ver weg. En zo zijn er nog een tal van voorbeelden. Ja, in Utrecht wordt er vandaag aandacht besteed aan de internationale vrede... tijdens de dag van de, uh, en de nacht van de vrede. En de telefoonprojectleider van Vrede van Utrecht, Friso Wiersum. Goedemorgen, meneer Wiersum. Uh, goedemorgen. Ja, vrede is natuurlijk een uh, redelijk breed begrip. Waar richt u uh, zich op met deze dag? Uh, dat is een hele makkelijke vraag, die tegelijkertijd heel moeilijk is. Het gaat natuurlijk over precies wat jullie net aanhalen met Van over vrede wereldwijd en grote problemen ver weg. En tegelijkertijd zijn er ook een aantal Utrechtse organisaties... die deze dag hebben aangegeven om juist de kleine vrede... gewoon hoe jij zelf in de wereld staat en hoe je je met jezelf voelt... centraal te zetten. Nu kan het in Kanale-eiland wel af en toe misgaan... maar over het algemeen is vrede in ons land... is het niet een beetje ver van ons bedshow in Nederland? Dat weet ik niet. Volgens mij is het juist heel goed om als je in een land woont... waar het vrede is, om af en toe ook stil te staan bij de plekken in de wereld... waar het geen vrede is. Dat is ook een van de ideeën achter de Internationale Dag van de Vrede. En ver van mijn show. volgens mij zitten wij in een wereld... waarin zoveel met elkaar verbonden is... dat het eigenlijk niks meer echt een ver van je bedshow is. En wat gaat er vandaag gebeuren tijdens de Dag van de Vrede? Wat gaan jullie doen? Er gebeuren een aantal dingen in Utrecht. Uh, vrede van Utrecht organiseert die dag natuurlijk niet in zijn eentje. Er zijn ontzettend veel partijen in Utrecht en buiten Utrecht die daaraan meewerken. Zometeen begint de dag eigenlijk al met de, de internationale lounge, zoals het dan zo mooi heet, van Masterpiece. Een nieuwe vredesorganisatie. En dat gaat plaatsvinden op het Centraal Station, acht uur. De dag gaat worden afgesloten in Tivoli. En daar vindt dan de Nacht van de Vrede plaats, dat is dan weer georganiseerd op Paxit. De jonge organisatie van IKV Pax Christi. En tussendoor vinden er allerlei activiteiten plaats door de stad. De middenstand doet mee, die verkopen bijvoorbeeld geen patatje oorlog vandaag, maar een patatje Feest. Er zijn een aantal speelgoedwinkels die geen waterpistolen verkopen. Wat ik net al zei, een club van jonge creatieven uit de stad houdt het wat dichter bij zichzelf. En heeft een viertal workshops over vrede in jezelf en vrede in ondernemen. Er is een boekpresentatie is een training uh, door kortom, leerlingen. Kortom, een, he een heleboel, uh, heleboel zaken die vandaag gaan plaatsvinden. Uh, maar allemaal voor een dag zou niet zo'n patatje oorlog überhaupt een andere naam moeten krijgen? Nou, dat weet ik niet. Volgens mij is het juist heel leuk om op één dag met zo'n gegeven te spelen. Want zo'n patatje oorlog, die naam is er gewoon. En ik denk dat het meer indruk maakt om die één dag te veranderen dan om dat altijd een patatjefeest te noemen. En als we het over wereldvrede hebben, want dat, dat, dat is natuurlijk wel een beetje de doelstelling. Is dat realistisch? Nou, de vraag stellen is hem al beantwoorden, toch? Ik denk dat wereldvrede is waar we door de hele geschiedenis heen heel hard naar streven. Maar er zijn ook altijd krachten die er daar uh, tegenin gaan. En het is altijd spannend om te kijken wie daar gaat, gaat winnen. Ja, nou, de, u gaat vandaag uh, in ieder geval uh, flink aan de slag. Geen patatje oorlog voor, mij, een patatje feest voor u. En uh, u gaat vandaag in ieder geval geen waterpestel aanschaffen. Maar in Utrecht zijn dus de hele dag activiteiten te beleven. Die in teken staan voor vrede. De dag wordt afgesloten, zoals net werd gezegd, met de vredesnacht in Tivoli. Meneer Wiesum, dank u wel. Graag gedaan, fijne dag. Ja, en het is zeven uh, minuten voor zes. We gaan langzamerhand richting het einde toe. En de Kamerleden worden nu ongeveer wakker... want het is vandaag de dag na Prinsjesdag. Ze zullen vandaag weer zonder hoede, maar wel in een nette pak verschijnen... want over een paar uur beginnen de algemene beschouwingen. Bellende staatssecretarissen, flirtende Kamerleden... en dossierveretende ministers. Dat is toch wel het beeld van de algemene beschouwingen? Maar één man moet tijdens het hele debat scherp zijn. De minister, de premier. Mark Rutte legde vorig jaar de regeringsverklaring af... en zal vandaag voor het eerst als premier aan de algemene beschouwingen beginnen. We blikken vooruit met Lars Duursma, directeur van Beatrix. Laten we even luisteren naar een stuk uit de regeringsverklaring van Mark Rutte. Nederland is een prachtig land. En we hebben alles in huis om toonaangevend te zijn. Als we ons maar goed realiseren dat de welvaart van een land... en het geluk van de mensen niet wordt bepaald in Haagse kantoren. De kracht van Nederland zit in ieder van ons, in elke inwoner. En het is die kracht die dit kabinet wil mobiliseren. Lars Duursma, u bent debatdeskundige. Is Mark Rutte nu interessant om te analyseren? Nee, hij heeft zich heel sterk ontwikkeld als debater. Dus dat vind ik het meest interessante aan Mark Rutte. Je zag in het verleden, liet hij zich nog wel eens de kaas van het brood eten. Ik herinner me nog debatten die hij dan bijvoorbeeld had met Rita Verdonk... waarbij hij tegen Rita Verdonk en met Rita Verdonk debatteerde... waarbij uiteindelijk bleek dat zij twee keer zoveel aan het woord was geweest... en twee keer zo lang aan het woord was geweest als hij... En dan kwam hij af en toe aan het woord en dan stelde hij maar één vraag waardoor zij weer het woord had. Nou, van die positie heeft hij zich heel erg ontwikkeld tot iemand die nou echt tijdens het debat rustiger kan spreken. Want dat deed hij ook in het verleden wat, wat, wat snel rustiger kan spreken en duidelijk zijn punt kan maken. En wat heeft hij nog meer veranderd? Hoe, hoe komt het dat hij nu niet meer over zich heen laat lopen? Nou ja, het lijkt erop alsof hij ook beter heeft nagedacht wat hij tijdens zo'n debat wil bereiken. Dus hij, hij kan heel gemakkelijk spreken en hij improviseerde in, ver, in het verleden daarom ook heel veel. Het lijkt erop alsof hij nu ook zelf beter heeft nagedacht wat hij nou tijdens zo'n debat voor elkaar wil krijgen. Vandaag gaat hij de hele dag luisteren naar al die fractievoorzitters en morgen gaat hij dan zelf reageren en ook daadwerkelijk in debat. Ja. Um, misschien is hij al wakker, wat raad je hem aan? Nou, er zijn eigenlijk drie dingen volgens mij die belangrijk zijn voor Mark Rutte die hij met name morgen zou moeten doen. Want vandaag moet hij goed luisteren. Maar wat moet hij morgen doen? Uh, ten eerste moet hij een visie geven. Want in, in zijn miljoenennota staan heel veel cijfers. Maar het is zijn taak om het verhaal achter die cijfers duidelijk te maken. Dus wat voor Nederland ziet hij? Waar wil hij naartoe? Die visie zal hij ook tijdens uh, de beantwoording van de vragen neer moeten zetten. een cliché stipje aan de horizon. Ja, je kan het een klikseemalig stipje aan de horizon noemen... maar geen enkele politicus slaagt er in Nederland in om die visie te geven. Dus als het hem lukt, dan is hij al veel verder dan de rest. Uh, tweede, hij moet zorgen voor draagvlak voor, voor het beleid dat hij heeft. Want nou ja, kijk, dat, dat hij het door de Kamer zou krijgen... dat staat al bijna vast voordat hij überhaupt moet beginnen. Maar hij zal wel draagvlak moeten krijgen bij de mensen thuis... bij de, bij de kiezers, bij de kijkers... Van wat vinden zij ervan? Snappen zij dat dit echt noodzakelijk is en zien zij dat het eerlijk is? Nou, als, als hij dat voor elkaar kan krijgen, dan heeft hij dat al goed uh, voor elkaar. Um, dus dat niet alleen het rechts-Nederland de vingers aflikt bij deze, bij de, bij deze nota, miljoenen noten... maar dat gewoon heel Nederland erachter gaat staan. Ja, precies. En dat we zien dat het noodzakelijk is. En dat, dat, dat het misschien geen leuke maatregelen zijn... maar dat het wel noodzakelijke maatregelen zijn. Ja, klopt. Als derde, um, hij moet geen fouten maken. Je ziet dat uh, je, kan het, je kan het heel goed doen, de hele dag. Je kan elke vraag goed beantwoorden. Maar als je één vraag op een domme manier beantwoordt, waardoor dat fragment de hele dag herhaald wordt op televisie... waardoor die ene uitspraak ertoe leidt... dat de PVV bijvoorbeeld zich niet meer kan vinden in bepaalde eh, akkoorden... niet meer kan vinden in bepaald beleid... met één opmerking hij de Partij van de Arbeid op cruciale eh, punten van zich vervreemd... Ja, dan is het nog steeds een mislukte dag. Dus de grootste uitdaging is misschien wel... los van het presenteren van een visie en het verkrijgen van het draagvlak om geen fouten te maken. Is dat ook zijn grootste angst, denk je, van Mark Rutte? Om om één vraag helemaal de mist in te gaan? Nou ja, ik denk dat elke premier die daar staat... inderdaad die angst heeft. Want je, je kan het de hele dag goed doen... en toch op één moment verpesten. Maar op zijn schouders ligt natuurlijk de, de meeste last... van op Mark Rutte. Ja, absoluut. Ja, En dat, daar zal hij ongetwijfeld mee spelen. Tegelijkertijd, als je continu bezig bent met het niet fout maken, dan is de kans dat je zo'n fout maakt alleen ergen. maar groter. Dus ja, ik, als ik zelf mensen adviseer om ook presentaties te geven, soms nemen mensen zich voor, ik moet dit niet zeggen en ik moet dat niet zeggen. Veel beter werkt er vaak om je bezig te houden met wat je wel moet zeggen. En hoe denk je dat hij het gaat doen donderdag? Nou ja, kijk, als zijn optreden in het verleden een goede voorspeller zijn van hoe hij het nu gaat doen, dan verwacht ik dat hij daar redelijk makkelijk en soeverein zal staan. Het is in ieder geval een verademing ten opzichte van eerdere jaren, waarbij we vaak niet eens konden verstaan wat de premier nou eigenlijk zei. En op welke fractievoorzitter moet hij het meest letten? Want hij heeft zich ontwikkeld, maar de fractievoorzitter ontwikkelt zich natuurlijk ook. Ja. Wie is het grootste, waar ligt het grootste gevaar? Nou, hij zal goed opletten wat Wilders zegt. Want het is heel belangrijk. Nou, Wilders heeft een bijzondere positie. Um, ze gedogen natuurlijk wel. Maar tegelijkertijd, op belangrijke punten zijn ze het niet eens met de regering. Het blijft een spel om goed te luisteren wat de PVV nou wil. Op welke punten dat wel gaat lukken en welke niet. Nou, daar kan één opmerking inderdaad al uh, het verschil in maken. En hij zal goed opletten wat de, de Partij van de Arbeid, Job Cohen, doet. De huwelijkse metafoor die komt straks weer tevoorschijn. Of het nou een verstandshuwelijk is of een latrelatie. Dat zou zomaar eens weer het, het, het belangrijkste beeld kunnen worden morgen. Of ja het staat met Wilders en Rutte. Ja, of zoals uh, Geert Wilders het neerzet. Wie is nou daadwerkelijk de grote gedoger? Ja, dat, dat, dat is misschien wel de vraag die, uh, die centraal komt te staan. Wie is de grote gedoger? Jij gaat straks uh, naar Den Haag toe? en dan, uh, Of en gaat het niet ja. vanaf, vandaag niet ja, vandaag op Vandaag kijk vrienden. ik het op televisie, morgen ga ik naar Den Haag. Ja. Oké, okay, morgen ga je echt in de, in de zaal zitten en ja. dan kijken hoe Mark Rutte het doet. Dankjewel, Lars Duusma, directeur van Diabetics uh, Voor je aanwezigheid vanochtend bij ons in de studio. En, Graag gedaan. Nou ja, veel... Succes veel plezier de komende dagen. Dit zijn dus waarschijnlijk de mooiste dagen van het jaar. Van kijk je ook echt naar jaar? uit het hele jaar? Van... Nou, Ik kijk, nou, kijk, kijk er naar uit, ja. Het, het zijn niet de mooiste dagen van het jaar, maar het zijn wel hele leuke dagen. Een soort van feestdagen, bijna. Ja. Lars maar dankjewel voor jouw aanwezigheid. Voor ons zit het er bijna op, uh, Ingeloe. Ja, dat klopt. Het is uh, één minuut voor zes. En dat betekent dat het straks weer tijd is... voor het uh, Radio 1-journaal met Ra Lara Rensen en Marcel Oosten. En omroep WNL is er vandaag natuurlijk ook weer de hele dag. Straks over ongeveer een uur zit Eva Jinek... met vandaag de dag op Nederland 1 kijken vooral. En natuurlijk om half zeven zit hier op deze plek... dan wel uit vanuit Capelle aan de IJssel vandaag... Joost Eertmans met Avondspits. Wij zijn er weer met... Nog steeds wakker en nu al wakker volgende week. Ja, volgende week elke en nacht tussen 2 en 6. We beginnen volgende week met nog steeds wakker om 2 uur. Wij zien u dan graag terug. Voor Wakker Nederland. Omroep WNL.